Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De mens van de wereld is overleden. Het is een vrouw van 117 uit Italië. Emma Morano stierf thuis in haar leunstoel. Dat heeft haar dokter bekendgemaakt. De Italiaanse werd geboren in 1899. Ze was de enige nog levende mens uit de 19e eeuw. De vrouw maakte drie eeuwen, twee wereldoorlogen en 90 Italiaanse regeringen mee. Ze werd zo oud omdat ze haar leven lang rauwe eieren at, zei ze. Als Turkije morgen instemt met een forse uitbreiding van de presidentiële bevoegdheden... kunnen de Turken binnenkort stemmen over de terugkeer van de doodstraf. Dat zegt president Erdogan. Hij heeft al een aantal keer aangegeven dat hij voorstander is van de doodstraf. Die heeft volgens hem een afschrikwekkend effect op iedereen... die plannen heeft om de regering omver te werpen. Als voorbeeld noemt hij de aanhangers van de geestelijke Gulen... die volgens de Turkse regering achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar zitten. De Eritrese ambassade in Den Haag is betrokken bij het inzamelen van geld... voor de organisatie van de conferentie in Veldhoven. Ook zijn er nieuwe meldingen van intimidatie. Volgens het radioprogramma Argos en het platform One World zijn daarvoor harde bewijzen... De conferentie van de enige toegestaande partij in Eritrea zou dit weekend worden gehouden in Veldhoven, maar ging uiteindelijk niet door na ongeregeldheden. Er zijn al veel langer aanwijzingen dat de ambassade Eritreërs in Nederland onder druk zet om belasting te betalen. En Max Verstappen start morgen tijdens de grote prijs van Bahrein vanaf de zesde plek. Hij zette in de eerste sessie de tweede tijd neer, maar in het laatste deel zat het niet mee.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 ZFN's Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZFN. Zaterdagavond op The Nightwalk. Van 9 tot 12. 9 tot 12. Met de party update. Nightwalk Top 10 Nightwalk Top 10 Showfax And DJs in the mix DJs in the mix They think that's what ZFM van ZFM. ZFM. ZFM. FM, zie FM, zie FM, Z FM, Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. Het is weer tijd voor de Nightwalk, tot middernacht zijn we bij. Met het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop. Tussendoor het laatste show, de party update. En natuurlijk de team boven, het beste plaat voor de dansen. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met DJ en En trouwens opening voor een plaat... Die nu opnieuw is, uh, ja, ge, uh, uitgebracht naar nou ja, uitgebracht. Ze hebben er een clip bij gemaakt. Vorig jaar kwam die uit en toen deed het niet zo goed, maar nu gaat het zeker de zomer dit worden. Het was Cassius, het was Samen samen Pharrell Williams en uh, Cat Power met Go Up, en dit is A San Hollow met Light.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 La distancia es mi testigo Muero día a día de no estar contigo We allemaal Dat was muziek van Luana. Luiana, moet ik zeggen, trouwens. Met uh, Bobby Kimball, met La Distancia. En daarvoor horen we Louis Fonsi met uh, Despacita. Met hij samen met Daddy Janky. Ik weet niet of je hem al gezien hebt, maar de uh, low-budget horrorfilm Get Out. Die uh, blijkt uh, records te breken. De film van regisseur Jordan Peele. passeerde in de VS onlangs een mijlpaal van 100 miljoen dollar winst. Dus uh, ook met een low-budget film kan je heel veel geld verdienen. En de ruzie tussen Vin Diesel en Dwayne Johnson heeft ervoor gezorgd... dat de scène uit de Fate of the Furious werd geschrapt. Dus uh, ja, we gaan hem niet zien. Maar waarschijnlijk als je gaat googlen... dan uh, kun je alsnog uh, die scène nog eventjes, uh, gewoon eventjes bekijken. Dan kan je zien hoe het er toe ging. En uh, het is definitief over tussen Ben Affleck en Jennifer Garner. Gelijk er niet mee te zitten. Want uh, Ben zou terug zijn bij de nanny. Dus ja, al die geruchten. Het is echt zo, hij is weer terug bij de nanny. CFM Zandvoort, zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal zijn voor deze zaterdagavond. Maar er is nog even muziek, zometeen de Sick Individuals met een nieuwe plaat, maar eerst die EDX met All I Know. Zandvoort. Sick individuals met focus en daarvoor horen we EDX met All I Know. Dit is even tijd voor de partyupdate, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Op uh, deze zaterdag 15 april 2017. Nou, zo zal het beginnen even met, uh, met de Brainwash in Escape in Amsterdam. Vanavond in brainwash, uh, het Brainwash begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend... Voor meer informatie, check de website escape.nl. Maar natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymond Hij is de resident en hij doet ook de programmering. En vanavond heeft hij meegenomen Too Dirty en Sander Den Oude. En de MC is Charles. Dat vanavond dus in de Escape in Amsterdam het is een beetje brainwash. En als we wat verder voorbij lopen, als we de Escape aan de linkerhand houden, heb je aan de rechterkant heb je Club Air. Daar hebben we vanavond een feestje. Oeps, begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie checken we de website air.nl... met onder andere Dyna, Freddy Moreira, Joshua Roach... Nick White in Victim, Ives Lasalli, IJ... en het bij Rudy Jones. Dat vanavond allemaal in Club Air, het feestje. Oeps! En ook een van de trouwige tradities 20-year anniversary of Awakening. En het is vanavond alweer de derde. Vandaag overdag was het ook. maar de nacht Awakening's... 20-jarig bestaande anniversie. begint om half twaalf, uh, uur tot morgenochtend negen uur. Natuurlijk, de, de muziekstijl is techno. En voor meer informatie check even awakenings.nl of natuurlijk uh, bestegastfabriek.com want daar wordt het allemaal gehouden met onder andere Billy Nasty, Dave Clark, DJ Rush, Chris Liebing en Jeff Mills. Dat is allemaal vanavond in de Melkweg. Awakenings, 20-year anniversary. En het is de nachteditie en alweer de derde, want ze zijn vrijdagavond begonnen. En volgens mij donderdagavond zelfs al. Maar uh, dan moet je even het goed houden. En uh, nog meer leuke feestjes natuurlijk. Ook het weeklijksfeestje encore. En vanavond het thema It's Your Birthday. Het begint om rond de van middernacht... duurt tot vijf uur in de ochtend. Het gebeurt allemaal in de Melkweg. En uh, voor meer informatie check even... melkweg.nl met onder andere... Lapendo, Wax Friend, Okuto, Djeux Pierre en DJ Prime. Dat is vanavond allemaal in de Melkweg. Het feestje encore. Met vanavond het thema It's Your Birthday. En nog een grote feestje was vanmiddag aan de gang. Ik weet niet of je er geweest bent, maar DGTL Amsterdam 2017. Ik ben er van de week al een paar keer geweest. Ik ben tijdens de opbouwen bijna dagelijks aanwezig geweest. En het is hier echt groots opgebouwd. Het begon vandaag om 12 uur. Het duurt tot uh, vannacht 12 uur. Op de NDSM werf natuurlijk in, uh, in Amsterdam. En ook techno. En uh, als je nog even terug wil kijken, check de website dgtl.nl of ndsm.nl. Daar vind je ook al die informatie. Het laatste feestje is wat dichter bij huis. In de Stalker. En vanavond een feestje Stoepkrijt. Begint er rond de klok van middernacht Duurt tot vijf uur in de ochtend. In de Stalker natuurlijk. Maar voor meer informatie, check de website stoepkrijt-events.nl of clubstalker.nl. Met onder andere Leslie, uh, nee, Wesley Joshua. En de rest moet je gewoon meemaken. Vanavond dus in de Stalker het feestje Stoepkrijt. En tot zover ook een korte party-update. Gaan we snel door met muziek? Tom Wax, stroke met Bring Sally Up.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 Ik deze draait op mijn begravenis. Ik ben een kind van de duivel, mama, jij hoeft niet te huilen Feesten als elke dag hier mijn laatste is hoop dat je deze draait op mijn begravenis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 Een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feest de als op welke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn is. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feest de als op welke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn is. Die janken. Ik wil tranen van geluk zien. Je moet mijn leven vieren. Als ik dood ga, wil ik een standbeeld van mezelf met een lach op mijn gezicht. Fuck it. <middels> muziek van je broer met Kind van de Duivel? Daar is samen met Paul Elstak en uh, Dr. Punk. En ik weet of je het gehoord hebt, maar uh, hij mocht op uh, bepaalde plekken. In ieder geval één plek, mocht hij in Nederland niet optreden. Waarom? Ik weet het niet. Maar dat uh, zal wel te maken hebben met, uh, met de duivel. Hè. En daarvoor horen we Lucas, Steve, Papa, Rice met A Feel Alive. Het is even tijd voor 10 boven beste plaats van de afzoek. Welke plaatsen zijn er erg populair en kan je zeker verwachten als je nog gaat stappen her en der in de Zandvoort, Haarlem of Amsterdam. Of natuurlijk in Rotterdam of waar je ook toe gaat. Deze week op 10: Melle met de Latin track. Op 9: Middle met Final Credits. Op 8 deze week: Sony Volderen. Met Carap. Up. Dat doet hij samen met Jasmine. En op 7 deze week: G Magic en Katie Brown met Love is Not a Game. Op 6 deze week: Gorilla's. Met de We Got the Power. Samen met uh, Jenny Bats. Op 5 deze week Juliette Sigora. Met Did You Take My Money. op vier. Carrie Chandler met Hallelujah. De Angelo Ferrari Shatter Mix. Op 3 deze week Angelo Ferrari met Andal Streets. Deze week op 2 Christine Bland. Met Love Shy. De Sam Divine en Cassim Extended Remix. Deze week op 1. Weer op 1. Volgens mij volgende week was hij eraf gehaald. Maar hij is weer terug op 1. Clap, tone, the drums din je wordt hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. I'm gonna go to the shirt. FM de Nightwalk. Het was Sonny James, Ryan Marciano en Luciana met de uh, Avalanche. Ho daarvoor hoorden we hoe met de Oscan met uh, showdown. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet gedreurd zometeen. Nog even muziek. Dan is het tijd voor de break. Terwijl het nieuws en weer. Zijn we zijn er nog twee uur lang bij. Met zometeen om elf. Uur, nee, op tien uur. DJ Mouse met zijn Global House vibes. We loop lopen weer een uur vooruit. En straks om 11 uur gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavalcelli. Voor nu nog een paar stukjes muziek te gaan. Wat dagje van Don Diablo en Marnix met Children of a Miracle. Zaterdagavond de Edda en You came and you